KLM wil er uit veiligheidsoverwegingen verder niets over kwijt. Het vliegtuig komt vannacht of morgenochtend aan op Schiphol. Of er later nog meer vluchten komen is niet bekend. Premier Rob Jette is voor het eerst bij Ursula von der Leyen geweest... van de Europese Commissie. Het was zijn eerste bezoek aan Brussel als premier. Jette en von der Leyen gingen met elkaar op de foto... en daarna zei ze dat ze veel verwacht van het nieuwe Nederlandse kabinet... President Trump hoopt dat Iraniërs massaal de straat op gaan en de macht overnemen in hun land. Maar daar is in de hoofdstad Teheran voorlopig geen sprake van. Mensen zijn te bang om naar buiten te gaan, meldt persbureau Reuters. Teheran zou veranderd zijn in een spookstad, nu de bombardementen maar doorgaan. Het is Veronica weer van Weer Online. Vanavond wordt het snel kouder en vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en later wat zonniger. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met 103 vertragingen op dit moment. Totale lengte van 399 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 18 minuten. De A12 Lunette Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. Daar sta je 18 minuten te wachten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giesendam. Daar 38 minuten. A15 Riddderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Een half uur. Na 27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes, daar 23 minuten vertraging. Moet je opletten, liggen er liggen wat voorwerpen op de weg. En na 28 Utrecht-Volle tussen Soesterberg en Amersfoort, daar staat nog 36 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister. Last van neusverkoudheid? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, fijne nevelspray van Otrivin. Opent je verstopte neus comfortabel binnen twee minuten. Met uitzondering van de Otrivin Duo. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Otrivin is een geneesmiddel. Is voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen. A-vogel Nachtrust met citroenmelissen. Helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-vogel. Ervaar pure plantkracht.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 Landschot Campus Private Banking. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op Tuinhout. Mijn tuin aanpakken, ik kan het. Gamma. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En paarsje sensitive toiletpapier. Pakken van 6 rollen. 2 plus 3 gratis. Jumbo. Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone!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 Goedemiddag. Het is weer iets ver. Van mooie ploten tot een bietje sterke verhalen. Een show die sneller geeft dan een trekker op daar 12. Hoel vast, laat ze gewoon beginnen. De middagshow van Walter Goes en Frankie Top. Dit is Veronica, Wout en Frank en de middag. Radio Veronica. la. Join club. Radio Veronica. De beste muziek alle tijden. I wish that I could... Fly away in de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. Het is acht minuten over vijf en dit is een lente muziekje. God, we er meteen in. Lekker, toch? Lekker hoor. Het is vandaag een prachtige lentedag en voorlopig blijft het ook zo. Bovendien is het ook een hele mooie dag voor mensen die heel erg van de muziek van U2 houden. En daar is de grap dat we hebben een groot fan van U2 hebben wij in ons team. Dat is de one and only Gert. Hallo Gert. Maar Gert, jij bent echt heel erg fan van U2. Hè? Ik ben fan. Ja, je zou je sweater aantrekken ook vandaag. Ja, dan vond ik het niet zo warm voor. Oh, maar maar ik heb wel, wel een zonnebril mee. Hij heeft wel zijn zo zonnebril mee. Ja, zijn zonnebril. Ja, zeker. Kijk, en er is een nieuwe single van U2 en er is nieuw materiaal van U2. En ik ja. zit Gert een klein beetje te sarren. Want ik vind gewoon. Kijk, U2 is natuurlijk groot voor de muziek. Ja. Maar trek gewoon die hele bv op de Keizersgracht leeg en ga met pensioen. <laughs> het is een keer goed geweest, snap je? Maar als je dat tegen Gert zegt, Hij loopt die ook bijna weg. <laughs> ja, dan wordt hij gek, ja. hè? Ja, dat klopt. Maar ik heb me voorgenomen om niet al te veel te kast te laten jagen. Ik ja, ben ik nog niet zo heel goed nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar YouTube U2 heeft toch eigenlijk maar één heel goed nummer gemaakt... dat is die met Mary J. Blige. Ja, dat lukt helemaal ja. erg. Ik heb echt een kutlaat. Van vanmorgen, vanmorgen draaide Marisa One zonder uh, Mary J. Blige. Krijg ja. ik ook meteen een appje? Kijk, zo hoort het. Ja. Maar luister, Gert, nieuwe muziek van U2. Is het ja. echt goed? Moeten wij zo meteen die nieuwe single draaien? Of moeten we gewoon genieten van alles wat die gasten hebben gedaan... en het daar gewoon bij laten? Allebei. Ja, maar uh, we, we, we, dat gaat allemaal niet lukken, hè? Nee. Nou, nou ja, dan uh, moeten we gewoon die nieuwe draaien. Is, is, is dit echt goed? Ik vind het echt goed. Doet ja. U2 er nog steeds toe, vind je dat? Zeker. Ja, hè? Ja. Ik ben het ook wel een beetje met een je eens, maar je bent zo leuk op de kast te krijgen. Ja. <laughs> Zometeen nieuwe single van U2 met een mooi verhaal van Gert erbij, want er is neer, uh, veel meer nieuw materiaal. Wout en Frank heten de hitster. Maar wij moeten ook even naar Lotte uit Wierden. Lotte, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Sta je lekker te koken? Ja, dat klopt. Ja, Mag ik vragen uh, wat je aan het maken heb bent? ga de ballen opstaan Ja, natuurlijk. Ja, de ga ik ballen. <laughs> Het is woensdag. Woensdag ja. hakdag. Maak, ja, maak, maak je een beetje goede ballen eigenlijk? Met uh, beschuitje erin en zo? Uh, ja, ja, geheim recept. Oh. Gehakballetje kiekeboe. Ken je die nog? Dat was een nee. nee. Oh, dit was van die uh, Euro... Uh, wat was dat, dat was weer? de Eurokok. Op AT5 yeah. had je uh, Martin. Eurokok Martin. En die had het gehakballetje kiekeboe. En die stopte gewoon een enorm groot gekookt ei in een gehakbal. Yeah. Maar dat zei die dan niet. En dan ging hij hem openmaken. En een keer kiekeboe had je een ei. Niet te hachelen en toch gelachen. Lotte, moet je horen. We hebben drie fragmenten van, van Hitze. Wat is volgens jou de goede volgorde? Eén. Uh, 3, 2. 1, 3, 2. Nummer 1. Marvin Gaye. Heard it through the grapevine 1968. Oh, het is trouwens dinsdag, geen woensdag. Dus mijn hele verhaal klopt niet. Dat staat terzijde. Dan zeg jij nummer 3. Nummer 3. Fantasy van Urban Navarri is 1977 als laatste. Nummer 2 voor Veers en Shout. is 1984. Lotte, het is geen woensdag, wel dinsdag. En het is goed! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En dat betekent dat jij een spelletje hitster wint. Datzelfde spelletje gaat ook naar Johan Bol, Hera de Jong, Gertjan van Eck, Fleur Grunstra. En bij jou in de enveloppe, Lotte, stoppen we nog een gaakballetje kiekemoe. Oh, <laughs> nou, ik lekker. Ja. En een beetje lust erbij. Gekookte Ja, Maar mayo is ook lekker. Ja. Ja, ja. Gaakbal. Lotte, dankjewel. En een mooie avond, hè? Ja, dankjewel, jullie ook. Hoi. Oh, Het is weer middag en voel je je sla. Ben je die zeurende puzzel zat? Gelukkig is hier jouw middagshow. En the only way is up. Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van. Nou, dat is nog even discutabel. Want dit komt niet bij ons vandaan. Maar we hebben het beloofd. Nieuwe muziek van U2. Hoe noemde ja. jij nou? Uh, uh, jij noemde hem een beetje de Nederlandse bono, hey, toch? Hij is, de, hij is de Dutch bono, maar let op uh, wat hij nu gaat doen hè? Hij, heeft een, uh, hij heeft een, pak die bril even. Oh, die bril ja. Nou, heren, dit is Gert. Ja. Gert is een belangrijke kracht achter de schermen bij Radio Veronica. En Gert is ontzettend fan van YouTube. En er is nieuw materiaal van YouTube. <laughs> en hij zet nu ook zijn YouTube bril op. Man, die Ik heb een, die een lijkt... mooi brilletje. De fly. De vlag. Oh, Verdomd. Ja. Waar heb je deze bril gekocht? In Las Vegas. Bij een show van YouTube. Zeker, in die, uh, die, die, die belachelijke sfeer. Oh, maar er staat ook echt uh, de fly op, of niet? Ja, ja, ja. En wat, kost wat, wat, wat kost zo'n brilletje dan? Daar wil ik het niet over hebben. Echt, hè? Heb je gewoon een paar honderd dollar voor betaald? Ja, maar deze man sowieso, hij heeft me gisteren een beetje laten zien. Jij bent ook lid van de YouTube. 2 uh, Ja, wat was? van de fanclub. En dan betaal je 50 euro per jaar. Ja. En dan krijg je dus uh, af en toe wat hidden tracks. En, uh... Ja, en een, uh, een sweater dan. Een hoodie hebben oh, gekregen. Ja. Maar verder, ja, je haalt je geld er niet uit. Maar... Een heel groot deel van het dat pand dat keizer schracht heeft, hij gewoon betaald. Hè? Ja, dat is je je geld het wel. Ja. Maar even serieus, de muziek van YouTube. Want dit is natuurlijk een fantastische band. Ze hebben te gekke dingen gedaan. Maar de vraag is een beetje, doen ze er nog toe? En jij zegt ja. Ik zeg ja. En dat heeft er alles mee te maken dat U2 weer terug is bij waar ze zijn begonnen. Namelijk met protestsongs. En dat doen ze ontzettend goed. Want de openingsplaat die knalt er al gelijk in. American Obituary. En dat is een plaat waarin ze dus bijvoorbeeld zingen... Power of the people is so much stronger than the people in power. En het is een duidelijk statement tegen Amerika, tegen Trump. En het is zelfs zo duidelijk dat U2 uh, de door ijs doodgeschoten Renee Good bij naam noemt. Oké. Okay. weinig te wensen over. Nee, dit, is, dit is niet verkeerd. Ik, je, je, hebt me, je hebt me. Ik luister verder. En dat klinkt ook een beetje als het oude 90s YouTube. Dus dat is wel lekker. Uh, verder hebben ze nog een plaat die heet uh, The Tears of Things. En daarin is hij op zijn meest poëtisch, zeg maar. Het is een beetje een gesprek tussen het beeld van David... en zijn maker Michelangelo. Maar dit vind ik echt wel dat oude YouTube geluid, weet je wel? Ja. Van ja. Edge weer. Hij heeft ja. eindelijk weer die, die, die akoestische gitaar achter zich gelaten. Weer lekker terug bij wat hij heel goed kan. Dus dat is lekker. Okay. Verder nog een plaat, Song of the Future. Uh, die is specifiek gericht op Sarina. Dat is een 16-jarige student uit Iran. Die op straat is vermoord in 2022 nadat ze protesteerde in naam van de Women Life Freedom-beweging. En de tekst erin, Sarina Sarina, she's a Song of the Future. Yes. Ja, en de laatste plaat dat is dan weer een samenwerking met niemand minder dan Ed Sheeran. En ook Taras Topalia, dat is een uh, Oekraïense zangeres. De nummer is geschreven als een soort dagboek van Oekraïnse soldaten. En ze zingen op het eind dan Volia. En dat betekent in het Oekraïns iets als, als vrijheid of onafhankelijkheid. Ja, maar hier mis ik wel Mary Blijtje. Nee, je hebt wel gelijk, uh, Gertje. We zitten hier natuurlijk een beetje te dollen. Maar jij vindt het helemaal fantastisch. Hè? Ik was zo ontzettend blij toen deze uit het niets ineens op alle streamingsdiensten stond. Wat ik van. heb echt uh, ja, de hele avond alles op repeat gehad. Ja. Yours Eternally, zo heet hij toch? Zeker. Oké, okay, oké. Okay, we gaan hem helemaal draaien. YouTube en Ed Sheeran. En wie was die andere nou? Topas Topolia. Nee, Taras Topolia. Taras, zeg ik. Dus nee. En dan Gert, die dit groots meeslepend heeft neergezet. Die ja. gaat helemaal uit zijn zakje. Ik ben blij dat we dit draaien. Ja, heel erg. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Er is ook een hele mooie remix uh, gekomen van deze plaat. Heb je die ook doorgekregen? Ik, ik ga mijn koptelefoon al eens afzetten. Ik denk dat ik weet wat er gaat komen. Nee, ik maak een, vracht, ik maak een <laughs> Yours Eternally is van U2 en Ed Sheeran. En je had het net over een, een fanclub waar je fan van bent. Ja. En uh, uh, Marian die vraagt welke U2 fanclub heeft hij het over. Ik wil ook lid zijn. Ja, 50 is... euro kost dat hè? Ja, op YouTube.com. Op u YouTube ja, dat is gewoon de eigen website. Okay. Ja, zeker. Daarbij heb je ook spin-offs. Dus uh, je hebt die van YouTube zelf, de fanclub. En dan zijn er los daarvan ook nog andere los fanclubs of wat? Ja, daar ben ik geen lid van. Daar ga ik geen geld in. Nee, nee, nee, nee dat vind wel. je dat is dan niet echt. Nee, dat gaan we dan te ver. En als ja. Bono nu binnenkomt, wat zou jij dan doen? Uh, waarschijnlijk smelten of zo. Ik smelten? Weet het ja, ja? Ik denk niet dat er een woord uitkomt. Ja, je krijgt vrij, vrij veel bijval in de app uh, van de nieuwe single van U2. En uh, nou ja, we zitten er een beetje uit te die hele EP, hè? Days of, Days of zeker, Ash, zeker. zo heet die. Ja. Zeker. Goed. Mensen, um, zometeen meer waar dit allemaal vandaan komt. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien hoe WordChild die kinderen helpt. Met muziek geven zij hoop, kracht en een sprankje toekomst. Om aandacht te vragen voor het werk van WordChild introduceren we de Stop 520: Een verzameling van liedjes die je positiviteit brengen, hoop geven of je simpelweg raken. Draag ook jouw plaat aan via radioveronica.nl. Of kom langs tijdens de Stop 520 Actieweek. Vanaf 11 maart live op Utrecht Centraal. Alle info check radioveronica.nl. Heerlijk, pap. Deze pagetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mmm. doe me denken aan die vakantie in Italië. Of dat pleintje dat knusserigste oranje onder de warme zon. Met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer? Maa. Ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Wout, stap in! De postcode loterij hoorde van onze actie met Warchild en doet ook mee. Oh ja. Ja, zo kennen we ze. Let's go! Vanaf volgende week rijden we met onze bedmobil... langs alle postcodes van Nederland. Ja, want de postcode loterij stuurt ons op pad... om op zoek te gaan naar de mooiste aangedragen platen... voor de Stop 520. Heb jij een mooie, positieve of vrolijke plaat aangedragen... met een goed verhaal erbij? Dan komen wij, de Bad Boys, graag bij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 Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hé, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, smint. Boost yourself. Veronica weer bericht. Vanavond wordt het snel kouder en vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Heldere nacht, dus fris. Morgen een beetje bewolkt. Later wordt het zonniger. 8 tot 17 graden. De lente blijven lopen. Door... Maak je geen zorgen. Het is er bijna twee over half zes. Tijd voor het nieuws. Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Minister Van Wil van Justitie houdt er rekening mee... dat zijn gegevens ook op straat liggen, want hij is ook klant van Odido. Dat zei hij tegen RTL dat eerder vandaag meldde... dat gegevens van zeker vier ministers op het dark web staan. De KLM haalt vandaag 83 reizigers op in Oman. Ze zijn gestrand in het Midden-Oosten door de oorlog in Iran. Het toestel wordt in de loop van de nacht of morgenochtend verwacht op Schiphol. In Iran is een belangrijk gebouw gebombardeerd. Daar zou de opvolger worden benoemd van geestelijk leider Ghamenei. Hij werd dit weekend gedood bij een militaire actie. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 139 vertragingen. Totale lengte van 515 kilometer. Is heel druk op de weg, vertragingen vanaf 24 minuten krijg je van me. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Soeterwoudendorp en Den Haag-Zuid. Daar 27 minuten. a 28 Utrecht volle tussen Maan en amersfoort vathorst Daar 25 minuten. A50 Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Apeldoorn-Noord. Daar sta je 24 minuten te wachten. A50 Oost-Eindhoven tussen Nistelrode en Vegel noord 41 minuten. En na 50 vijftig tussen Sint Oederode en Veghel-Noord. 37 minuten. Zijn er ook nog een hoop flitsers. En de overige files uiteraard. Je vindt ze in de app van Flitsmeister. Onze vrienden van Flitsmeister. Dat is wel even belangrijk om te vermelden. Oh, onze vrienden van Flitsmeister. Vrienden voor het leven. Echte vrienden van Flitsmeister. Ah ja, we hebben veel contact met ze. We kijken naar een kerstpakketje. En uh, waarschijnlijk worden we ook uitgenodigd voor de gourmet. Zie je je kent het allemaal wel. Straks om 6 uur de tolveren van 2 maart 1991 in het Hitarchief. Dat is leuk om op te wachten. Voor die tijd ook voor alles. Het is weer middag, God zij dank. We gaan gas geven. Wat mijn leven geniet van 4 tot 7. Met de mannen aan het roer zijn we op de goede toer. Op kantoor of wat gestuurd. Het wordt alleen maar leuker Ieder nu. Wout en van Veronica. Zeker wel, en het is vier over half zes. But occasionally I lose composure And I can get you out of my mind If I could go No dit nou, kijk, ik hou hier gewoon van. Ja, ik wil er gewoon even zo'n lekkere, zo'n zo beuken bij Ook dit stelde. weer. Ik hou er wel van, Fijn. remember van Becky Hill en uh, David Guetta. Baby. Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Waterfrank met het groot nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen. Niet dat wij dat nieuws nu brengen, maar dit zat werkelijk in alle journaals. Fris drank. Misschien drink je het alleen in het weekend of kan je er ook door de week niet van afblijven. Door tussen de 12 en 16 jaar oud drinken gemiddeld 9,5 glazen suikerhoudende drank per week. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat middelbare scholieren daar veel van drinken. En ja, dat is niet gezond. Hoe gaan we ze na alcohol, vapen en social media hier ook nog vanaf krijgen? Ja, suiker, hoe gaan we ze hier vanaf krijgen? Nou, een van de onderzoekers die hierachter zit, dat is Rian Pepping. En Rian die heeft een audio-appje voor ons ingesproken. Hoi Wout en Frank, ik ben Rian Pepping... en ik ben onderzoeker bij de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit. En wij hebben onderzoek gedaan naar suikerhoudende drankenconsumptie onder jongeren... En we zien dat de helft van de jongeren wekelijks 90 suikerklontjes binnenkrijgt via suikerhoudende dranken. En dat is natuurlijk hartstikke veel. Maar ook zorgelijk. Want zoveel suiker verhoogt de kans op overgewicht, obesitas en diabetes type 2. En we zien ook dat dit voornamelijk door de omgeving komt. Bijvoorbeeld een hele lage prijs. Maar ook dat het overal beschikbaar is. 90 klontjes. Nou ben ik van het zero. En, maar ja. jij hebt daar een hekel aan. Hè? Eh, ja, ik doe, maar dat heeft. Uh, ik heb ooit een keer ergens gelezen dat het aspartaam, dat, ja. als, uh, dat als uh, zoet, hoe noem je dat? Uh, ja, zoet, zo zoetmaketjes. Ja, dan, precies. Ja. Dat dat heel slecht voor je is. Ja, maar dan moet je wel een heel zwembad opdrinken. Dat je er allemaal nare ziektes van krijgt. Ja, dus. maar vriend, niet in deze hoeveelheden. En op een of andere manier ik krijg ik altijd een beetje last van mijn maag... als ik cola light heb gedronken. Dus ik drink nooit light producten. Nee. Nee. Jij, jij, jij vleedt gewoon 90 suikerklontjes per beek. Ja, de, waarschijnlijk komt het dan wel ja. neer Vandaag. Ben je een vrouw? Ben je een man? Heb je een snor of woon jij in Japan? Vraag van Frank. Vraag van Frank. Vraag van Frank. Vraag van Frank. Vraag van Frank. Vraag van Frank. Vraag van Frank. De... Suikereditie. Zal ik eerst even beginnen met, uh, voordat ik de vraag stel... waar je uiteindelijk antwoord op mag geven via de Radio Veronica hebben. En dan maak je echt, nou, je maakt kans op hele vette prijzen. Kun je winnen? een suikerfeest. Ja, echt. Gaan we voor je regelen. Maar zou ik eerst even een paar leuke suikerfeitjes Suikerfeet. uh, vinden? Wist jij, lieve Wout, dat suiker ooit duurder was dan honing... En dat het in kluizen bewaard werd. Suiker. Was het een soort goud? Het was nou, wit goud, hè? Okay. Ze noemden het echt uh, wit goud erdoor. In de middeleeuwen werd suiker als medicijn verkocht bij apothekers. Werd onder andere gebruikt voor hoest, keelpijn en longklachten. Want uh, van suiker krijg je namelijk warm. En uh, nou ja, verkoudheid is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met uh, kou. Uh, vroeger strooiden mensen suiker op vlees, omdat zoet, dat was een statussymbool. Echt waar? Dit zijn de feitjes, hè? Dit zijn de feitjes. Maar dit kun je gewoon roepen op een verjaardag. Oké, oké, ja. Zal en ik nu een vraag stellen? Ja, en we mogen niet gaan betuttelen, zeg maar, Marcel. Maar dat gaan we ook niet doen. Nee, vreet vooral suiker als je het uh, ja, lekker vindt. Ja, natuurlijk, je later kan. Precies. Um, de vraag waar ik graag antwoord op wil. De vraag van Frank. Waar zit meer suiker in? Een Capri Sun of een blikje Sina's. Stuur het voor door via de Radio Veronica. Dan maak je kans op hele vette prijzen. Waar zit meer suiker in? Een Capri Sun of een blikje Sina's? Geef het door via de Radio Veronica. Dikke files en vette hits. Dit zijn Wouter Brank op Radio Veronica. Radio Veronica. Vrouw met de mannen van Zizi en Give me all your loving. Ben je een vrouw? Ben je een man? Heb je een snor of woon jij in Japan? onderdeel dat heel veel hele mooie radioprijzen heeft gewonnen. Onder andere in Montreux is laatst een uh, internationaal uh, radio-evenement georganiseerd. Nou. En daar werden allemaal prijzen uitgereikt. En heeft dit radio-item ja, uh, de, de Gouden Radio gewonnen. Sterker nog, John de Mol denkt erover na om dit format over de hele wereld te gaan verkopen. Ja, ja, het wordt er binnenkort op Maar dit is wel eh, de suikereditie. En wat was jouw vraag? Uh, mijn vraag? Uh, nou, ik wil hem heel graag even voorleggen aan uh, Stan. Ik weet niet of dat mag, uh, Wout. Er is er tijd voor hebben. Stan, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ho hoi, gaat. Uh, Sorry, net iets te veel suiker genomen. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, goed. Hé, hey, wat zit er meer suiker? Ja, suik met jullie. Waar zit meer suiker in? Een capri sun of een blikje Sinas, Stan? Nou, ik dacht capri sun. Capri sun? Ja, en dat dacht ja. eigenlijk vrijwel iedereen ja. in de app van Radio Veronica. Ja. ja. Maar, uh. is niet goed. Nee, je krijgt een herkansing. Je ah. krijgt een herkansing. Nee, sterker nog, in... Uh, even kijken, waar heb ik dat nou staan? In capri sun zitten twee klontjes. Juist. En ja. een blikje sinaas. Wat denk je? Uh, nou, dat zou dan wel aanzienlijk meer zijn. Ja, dat, uh, dat uh, klopt. Ja, dat is 4,5. <laughs> ja. 4,5 klontje suiker zit erin. Maar doe er nog een. Ben je er klaar voor? Ja, is goed. Ik ga er 4 stellen. Als je de 3 goed hebt, dan uh, win je al uh, die uh, fantastische ja, prijzen. Dat zit je gewoon goed. Ja. Waar zit meer suiker in? In vitaminewater of in Fristie? Fristie. Fristie is niet goed. Antwoord is ah. vitamine water. Ja. Daar zitten namelijk 5,5 oh. suikerklontje in. En vier suikerglotjes in Fristie. Ja? Maar zie no. hoe ingewikkeld het is om in te schatten of er veel suiker. Doe er nog etje. Ja, appelsap ja. of energy drink? Uh, ja, appelsap dan. Ah, niet, goed. Ah. niet goed dit. Nee. <laughs> energy drink, daar zitten namelijk zeven oh, oh. of meer suikerklontjes in. Appelsap is maar yeah. vijf klontjes. Energy drink oh. is echt een killer gewoon wat suiker betreft. Ja, ja, ja. Yeah. Maar heb je ook light hè, tegenwoordig, ja, energy dat drink. Voelt, maar daar word je niet <laughs> heel wakker <makkelijk> van dan. <laughs> nou, euh, vraag drie. Cassus of cola, waar zit meer suiker in? Ja, um, yeah. Cola. Cola is goed. Hoppa, je Zes en een de half klontjes zit erin. Ja. Oh. In kassus zitten maar vier suikerklontjes. Nog eentje, nog eentje. Groene ijstee of ja. vruchtenstap, Stan? Uh, vruchtensap. Hoppa, je bent er hoor. Dus ook goed. Er zitten bijna zeven suikerklontjes in. En uh, ijsthee, daar zitten er maar drie in. Oké. Okay. En luister eens, wat, uh, wat is jouw stand, wat is jouw guilty pleasure? Waar, waar, waar kun jij eigenlijk niet zonder waarvan je weet dat er veel suiker in zit? Wat vind je echt heel lekker? Eh, uh, ja, moet ik even nadenken. Ja, ik ben over het algemeen wel van de hartige, maar ik vind die snoeppersikjes altijd wel lekker. Snoeppersikjes? Zullen wij gewoon even ja, een Ja, die met die suikers aan de buitenkant. Ja, nou, die ach, ah, die, die snoeppersikjes zijn lekker. Wat vind jij van, ja. uh, van de snoepvarkentjes eigenlijk? Eh, uh, ja, ook wel lekker. Dat ja, is ook wel lekker, hè? Nou, luister, Apenkoppen ook wel. Apenkoppen Apenkoppel. zijn ook lekker, man. We doen ja, er wat water bij ja, ja. om het goed te maken, sturen we naar je toe, want dan vonden ja. je toch stiekem wel heel erg goed. <laughs> nou, bedankt. <laughs> Mooi, hè? Maak er een ja, mooie uit. dag van, hè? Tot de volgende keer. Fijne uitzending nog. Doei, doei, doei. staan. Doei, hoi, doei. Even goed verneucratief hoeveel suiker erin kan zitten, toch? Bizar, hè? zou is dat, ja. Mensen, zometeen een mooie oude top 40. Het lijstje van 2 maart 1991 komt eraan bij Radio Veronica. Met nu Gala en Frit from Desire. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more. Just one more and more freedom and love what is looking for one more and more people just one more and more freedom and love what is looking for free from desire mind and senses purify it. free from desire mind From desire, Wacht even, ik zachter iets achterpraten. Gala en Freed from Desire. Ik lees namelijk net dat het vandaag de dag van het gehoor is. World Hearing Day. Yes. Elk jaar op 3 maart gehouden. Uh, en het doel is uh, <laughs> om... Uh, ja, tegen de vo voorkoming van de gehoor... Ik is net te lezen. De dag van het gehoor? Ja, dus we moeten heel eventjes, uh, gewoon even een tatje terug. Moeten verluisteren. Ja, dat wordt uh, allemaal niet hard. Zometeen hebben wij een mooie houtopweerdig. Maar er staan wel een paar liedjes die je even hard moet zetten, hoor. Ik merk ook dat ik hier een beetje opgewonden van word. Dus misschien moet je dit... Uh... Ja, vind je doe dit nog een keer, dan, dan moet ik ook altijd zo lachen? Dat ASMR. ASMR. Nee, dat kan ik niet. Jawel, doe kan even. Dat is lachen, Maar dan even. moet je helemaal stil laten vallen. ASMR. En, dan, en dan, moet je, dan moet je thuis even de radio lekker hard zetten. En dan, geloof mij, je wordt helemaal mee, meegenomen in dit prachtige asmr Op Spotify heb je inderdaad ASMR. Ik ken dit van de kinderen van Gerrit Ekton. Die hadden dit jaren geleden ontdekt. Ja. En met name de jongste, die vond dit van... Fantastisch. En die kon dit uren. Ja, die liet het aan mij horen. Ik dacht, wat gebeurt hier? En hoorde je een, een, een, een vrouwenstem roepen... Ik maak nu een blikje open. En dan maak ik dus een blikje open. Maar ook bijvoorbeeld de meneer die zei... Wacht even, dan moet ik dit doen. Ik zeur nu een stukje papier. En dan vond hij dat helemaal mooi. Heerlijk. <laughs> Vind je dit prachtig? Ja, maar ook echt de, de gekste dingen voorbij. Je hoort nu Tuinaarde. Je Tuinaarde was ook. En dan gaat iemand met zijn hand door de tuinaarde. tuinaarde. Maar dat was ook wel licht erotisch van. Ja, dat vond ik ook wel hoor. Dat is ook echt een hele mooie Tuinaarde. Ja, dus ook ook van, ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Pakkelijk.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 Ontdek de oorsprong. Steven. Van het iconische meesterbrein. There has been a break in. Astonishing. You should be a detective. Met Hero Fine, Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be with you. Young Sherlock, een nieuwe serie Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Vraagje: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridge Fund, Make money smile. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl James Autoservice. Vertrouwd op weg. Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters... ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkende dus. En COI. Al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Studio Studiolijn en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?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 Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op Brightlands.com. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals aanmerkgekoelde gekoelde high-protein zuivel. Nu, 1 plus 1 gratis. En dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppothaardappel of spekreepjes. Ook allemaal.